Lot Lewin met het NOS Journaal. Het RIVM-onderzoek tofoneerde en medewerkers van gevangenissen... zijn blootgesteld aan gevaarlijke doses Chrome 6. Een kankerverwekkende stof die in bepaalde soorten verf zat. In verschillende gevangenissen werkten gedetineerden met hout... dat was bewerkt met die verf. Daar werden onder meer schuttingen van gemaakt. Uit eerder onderzoek bleek al dat in de gevangenis in Ter Apel... niet altijd voorzorgsmaatregelen werden genomen... zoals het gebruik van handschoenen en een goede afzuiginstallatie. De Griekse minister van openbare orde stapt op vanwege de hevige bosbranden anderhalve week geleden. Die kostte aan zeker 87 mensen het leven. De Griekse autoriteiten worden beschuldigd van nalatigheid. Er was geen officieel evacuatiebericht en er was nauwelijks communicatie vanuit de overheid. Zo zouden vluchtende mensen door de politie naar een gebied zijn gestuurd waar even later de bosbranden juist doorheen raasden. Het dodental van een zelfmoordaanslag in een Sjiitische moskee in Afghanistan is opgelopen tot 29. Zeker 80 mensen raakten gewond. Twee aanslagplegers bliezen zichzelf op in een moskee waar het op dat moment druk was vanwege het vrijdagmiddaggebed. De daders waren verkleed als vrouw en zijn via de speciale vrouweningang de moskee binnengedrongen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de Afghaanse tak van IS heeft in het gebied eerder aanslagen gepleegd op Sjiitische moskeeën. Op het EK zwemmen hebben de Nederlandse estafettevrouwen... hun Europese titel niet weten te prolongeren. In de finale van de 4x100 vrije slag haalden ze zilver. Frankrijk ging er vandoor met het goud. De estafette mannen vielen niet in de prijzen. Die eindigden als zesde. Het weer, het koelt maar langzaam af. Vannacht komen de minima rond de 18 graden uit. Lokaal kans op een mistbank. Dit weekend wordt het iets koeler... maar de maxima komen morgen nog steeds boven de 30 graden uit... Blijft op de meeste plekken zonnig en droog. Alleen in het noorden morgenochtend kans op een beetje regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zamvoort en Zomerhits. Zomerhits. In de Delta Jack remix. gevolgd door Block and Crown met that same line, but different. Ja, ik doe het vanavond niet alleen. Want ik kijk naar links en ik kijk naar rechts. En ik zie een beetje ouwe garde hier in de studio. Goedenavond, Dennis. Hoi, hoi. En ik kijk naar de andere kant. Toen en Oli. DJ Ten Hoven. Wat? Wat? wat? Wie? O, of heb je tegenwoordig een andere DJ-naam? Uh, ja, Jumping Joey. Jumping Joey. Jumping Joey. Joy, Jumping Joy. Joy. God. Ja, ja de, voor de mensen die uh, wat later heen schakelen. Ja, DJ Tenhoven, dat was toch uh, je allereerste alias? Uh... Ja, zo is het begonnen en uh, ja, uiteindelijk ga je door. Uh, andere genres ga je ontdekken en uh, een breder publiek aanspreken. En uh, ja, jumping uh, van stijl naar stijl. Mensen gaan springen. Kijk, dat horen we graag natuurlijk. En waar spring jij zo heen en weer heen? Ja, tussen Leidse en het Rembrandt natuurlijk... Uh... Kijk eens aan. En dan, uh, bij het Rembrandt moet ik gelijk denken aan uh, Club Smoky. Uh, onder andere. En, onder uh, andere. Waar, waar, waar vinden de, we hier nog meer? Van Dijkbar. En uh, de Van Dijk. binnenkort La Favela. Kijk, dat, dat, dat zijn mooie ontwikkelingen. En uh, het andere plein dan. Ja, ja, ook, ja, dat jij... is het, uh, Leipzig. Ja, het, uh, ja. Daar, ja. ja ik, weet ik wel. Ik, ik kom nooit buiten zand voor zeggen we dan. Ja, ja. Je hebt het over oude garde, maar je bent de energie met grijze haartjes. En dan weet je ook niet meer het verschil tussen lijst ja, en Rembrandt. Ja, dat zien de mensen hier wel op de webcam. Zwaai maar eventjes. Ja, we zwaaien naar links, we zwaaien naar rechts. En we kijken even mee. Heeft iedereen de, de privacyverklaring uh, ondertekend? Ja? Oké, okay, dan kunnen we weer door. Hé, hey, vanavond twee uur lang zie je het op jouw radio. Natuurlijk, de tweede uur, DJ Dion Sydney Hij heeft een USB-stick. Weer helemaal ramvol, toch Dennis? Wat? Oh, ook mijn microfoon uit. Ja, ook je microfoon uit. Gewoon omdat het kan. Ja, ja, het ik kan je, kan je verklappen dat het niet het enige is wat we Dennis vol zit op dit moment. Ja, ja ee, heb je gezien uh, wat de tassen met drankje heeft meegenomen? <laughs> ja, dat is een goed teken met het zomers weer. Want dan moet je blijven drinken. En wat kunnen we vanavond allemaal verwachten, Dennis? Uh, kun je dit tipje van de al <coughs> allicht? Of uh, valt nog een beetje tegen? Ja, veel nieuws. Ja, veel nieuws. Ja, Daar, daar hebben we dus wat aan. Ik denk dat we die lijstschreken. Vraag aan mij. Vraag aan mij wat ik vanavond ga draaien. Ja, wat ga jij draaien vanavond? Ga Joey vanavond ook draaien. Wat kunnen we vanavond verwachten, Joey? Ja, alle nieuwe platen in de top 40, maar dan in een jumping Joey jasje. Oeh, dat is allemaal exclusives. Zie het exclusives. Nou, daar houden we altijd natuurlijk van. Ja. En ja, ik moet toch ook beginnen. Ik heb voor dit eerste uur toch ook wel, ik noem het de zomerhit. Ik denk Wat? dat we dit programma moeten beëindigen als die, die gaat draaien. Ik ga hem ik echt zeker te weten draaien, Joey. Wat ik zeg tegen Dennis. Jongen, dit wordt de zomerrit van 2018. Ja, en ik dacht dit is een kwaliteitsprogramma van House, maar... Ja, nou, ik zeg, we knallen er gewoon in. Straks meer nieuwtjes. in Omgein hier, wij zien het. Maar nu eerst de zomerrit. Volgens mij voor 2018. Boe, boe. Kefferhauser en Shaq uitgekomen op Armada. Ja, je weet wel, die van de Ar armen van muren. Oh. Je staat op sta op e komberoza bom pa pa pa je staat op sta op e komberoza bom pa pa pa e kom binnen Stop step for step, eh, last. Hoof, hey, Naki, you're a babies and chalice. Ditch, fans, drank and <much> swill it. We're going here, we're gonna there, we're going What you're right, I'm gonna tell it is a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 Mocht je mee kijken hier in de studio. Zelfs zei Jumping Joey staat hier te door de studio. Van links naar rechts in de studio. Maar je vindt het geen zomer in, Joey. Ja, wat ik al zei, Hoen Papa op een, op een houseplaats. Kom op, jongens. Ja. Ik bedoel, ja. Sjaak is echt een baas, maar dit. Heb je het nou over je oma, Sjaak? Uh... Nee, Sjaak Shaak Shaak vlekkaak. Nou goed. Ja, <laughs> <Nee, gaat toch? laughs> nee, ik had toch. Sjaak Vishaak. Ik vind het leuk. Kev en Sjaak, stap voor stap op Armada. En ik zeg, ik zie hier wel potentieel. Maar wat is jouw zomerrit dan? Om het even terug te koppelen. Ja, die lag ik zomer in mijn set. Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Ik heb nog een ander plaatje, wat misschien meer in jouw genre ligt. En dat is de nieuwe van... Auto Erotic. Count on You. Hmm. Dat klinkt beter, wou je zeggen. En als ik de naam ATFC uh, noem. Dat is toch wat meer klassie uh, house. Zie je het in de house. Tot 11 uur, de lekkerste beats. Op jou 106.9, 104.5 en natuurlijk ook bij Ziggo. Met nu, Count on You. Zeker, Joey? Of eh? Uh... Ja, hoor, dit ja. was prima. Ja, dit was prima. Oké, okay, het kan je goedkeuring. Ja, toch belangrijk. Heb je al wat meegekregen over Forbes? Want Forbes, uh, die gok weer wat uh, de dikjes uh, verdienen. Ja, jij ja, ja, hebt een beetje uh, in de zin gezeten. Heb je het dus... overzichtje wel gezien? No ja. en En uh, uh, ja, je moet even die achtergrond zien, ietsjes achter. Ja, ja, ja, kijk zo. Ja. Uh, nou ja, kijk, wat die lijst niet laat zien is Hoe die DJ's hun geld verdienen uh, Zoals Armin, die doet niet meer zoveel Die doet één show per week Misschien nu twee met Ibiza erbij En misschien Diplo doet misschien vijf à zes shows per week En dan is het logisch dat je per jaar meer hebt binnenhaalt Als je meer draait Dat kan, ja, maar het kan ook natuurlijk zijn Wat er aan uh, neveninkomsten van uh, Dat ze misschien voor een sportmerk uh, speciale sneakers op de markt brengen Ja, dat ook En ten tweede, als je bijvoorbeeld kijkt naar Calvin Harris Die uh, vooral in Las Vegas uh, zijn shows doet ja, Las Vegas betaalt gewoon het dubbele van wat de rest van de wereld betaalt. Oké, okay, kijk, dat, dat zijn uh, interessante feiten. En uh, bijvoorbeeld Kelvin ziet ook, hij staat niet op Tomorrowland, hij is niet op Ultra. Dus hij is heel selectief met welke shows hij doet. En daar komen mensen ook speciaal voor en er wordt er meer geld neergedeeld natuurlijk. Uh, sterker nog, uh, als jij heel veel nee zegt, dan word je exclusiever. Dus kan je ook hogere gaasjes vragen, hoef je ook minder te draaien om uiteindelijk hetzelfde te verdienen. Kijk, het is een beetje eigenlijk uh, het tegenovergestelde van als je begint. En dus ook de vraag, is het omzet die ze registreren... of is het het winst die ze gemaakt hebben? Want bijvoorbeeld uh, Apeljack, die, die investeert heel veel in zijn shows... neemt heel veel mensen mee, uh, neemt een MC mee... die vliegen allemaal mee, et cetera, et cetera. Uh, je ziet bij Martin Garrix dat hij een hele productieteam mee heeft. ex en in Rosso, een heel productieteam bij zich... Moet je wel elke show betalen. Tuurlijk. Dus uh, dat is een beetje het verschil. Maar wat Ontzettend doet zo'n uh, productieteam dan achter de scherm? Wat, oh, ja. Ja, als je naar een festival gaat en dan vooral bij de top 10 artiesten... dan zie je dat ze visuals bij zich hebben. De lampen moeten op een bepaalde manier geprogrammeerd worden op bepaalde nummers. Oh, dat wordt niet uh, standaard nee, uh, gedaan? Uh... Nee, die hebben een eigen okay, video team ja. mee. Dus daar gaat een gast met een laptop mee. En die gaat dan uh, midden in het publiek zitten bij zo'n afgesloten gedeelte. En die gaat dan uh, vanaf daar zeg maar, de lichten doen en de visuals. En dat wordt dan allemaal getimed. Zodat je de DJ's live kunnen draaien en de DJ daar, daarop in kan spelen. Oké, okay, helemaal gaaf. Dat, uh, dat wist ik helemaal niet. Ja, zo horen we nog eens wat. Bij uh, sommige festivals denk je van, nou, dat, dat is goed gedaan. Uh, staat een goede... en, uh, staan er staan eigenlijk duos op die lijst. Want als je met z'n tweeën rijdt, dan moet je het natuurlijk delen. Ook dat natuurlijk. Ja, je krijgt ja, Dimitri Re... Vegas. De like natuurlijk. Ja, en de, de Chainsmokers staan ook... Uh, die staan volgens mij eentje boven Tiesto. Ja, die staan tweede, maar dat is niet zo gek. Die hebben natuurlijk de radio echt gedomineerd. Dat doet trouwens ook. Maar uh, daarnaast hebben Chainsmokers een hele eigen solo tour gedaan. Elke venue uitverkocht. Maar ik denk gewoon dat zij zo gigantisch veel airplay hebben gekregen... dat ze daardoor ook allemaal inkomsten gekregen hebben. Zal ik het lijstje even erbij pakken? Ja, doe maar. Op nummer 1 zien we Calvin Harris met 48 miljoen. Op nummer 2 de Chainsmokers met 45,5 miljoen. Dollar, wel te verstaan. Chesto nummer 3 met 33 miljoen. Steve Aoki met 28. Ja, alsof het een paar euro's gaat. Uh, Marshmallow... Ik heb nog nooit van die DJ gehoord. Ja, heel populair bij de jonge generatie. Ja. En uh, doet heel veel shows in Amerika. in Amerika krijg je gewoon meer geld. En ook 23 uh, miljoen bescheiden hitjes op de radio. Marshmallow, ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ja maar als je kijkt, uh, dan uh, staat hij tussen Steve Aoki boven hem en Zet onder hem. Ja, ja, wit, Zet hoor je wel. Witte emmer op zijn hoofd. Ja, Zet ook. En Zet toert ook heel veel volgens mij. Uh, ja. Zet uh, heeft 22 miljoen. Diplo met 20 miljoen. David Quetta met 15 miljoen. Dat valt dan al nog weer tegen. Ja, dat, dat valt tegen. Want Zeker. hij uh, bij Vegas. Hij heeft in, uh, in het begin van het jaar heel Europa doorgetoerd. Dan staat hij twee nachten per week in Ibiza. Dan doet hij in het weekend de grote festivals. Oh, nou, dan wordt hij wat minder exclusief. Uh, ja, Of hij het... doet gewoon minder shows ten opzichte van Steve ook. Want die doet er nog wel wat. Ja, die blijft maar taarten gooien. Die heeft gewoon een dealtje met een een of andere taartenbakker, denk ik. En... Even de lijst af te maken. Cascade met 13,5 miljoen. Martin Garrix, 13 miljoen. Axel en Nink Rosso, 12 miljoen. Kygo met 11,5. DJ Snake, 11 miljoen. Dimitri Vegas en Like Mike, eh, 10,5. En de afsluiter van deze lijst is Avojek met 10 miljoen. Ja, ja. Dat, dat zijn geen misselijke bedragen. Dus, uh, ja, ja, het valt op zich nogal. Als je, je zou denken dat ze veel meer verdienen natuurlijk. Tenminste, dat denk je in eerste opzicht. Nou ja, het is net wat je zegt. Is het schone winst of zit er nog wat kosten onder gegokt? Ja, moet je even nadenken. Als je elke week een show zou doen en je bent echt een top level DJ... krijg je een tonnetje. 52 keer een ton, dan zit je op 5,2 miljoen. Ja, nou moet je eens kijken. Er zit allemaal 10 miljoen. Dus dan doen ze allemaal twee shows of ze krijgen meer dan een ton. Dat zal lekker binnenkomen. En wat ook lekker binnenkomen is, is de volgende plaats... Ik vind hem lekker. Lekker trollen. Dirty Disco. Dirty hard, hard to tell. Straks meer nieuwtjes natuurlijk. De Charts. En ja, ik hoor het al. Een set van DJ Dion Sydney En Jumping Joey. Hou lekker over jou CFM's op het Move the house.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 Ik zie het op jouw CVM. Ailey Brown, wait no more. En ja, Joe, jij, jij pakt nog wel eens een uh, festivalletje. Ja, dat klopt. In Binnen-Buitenlands. Ja. En dan heb ik een mooi nieuwtje over de Swedish House, uh, house Mafia. Want okay. het was natuurlijk een uh, groot uh, succes uh, dat ze weer terug waren. Ja, dan heb jij nieuws waar ik waarschijnlijk nog niks van weet. Dus nee. Je Want... De Swedish House Mafia's. ze komen volgend jaar weer op Tomorrowland. Dat Klopt. is aangekondigd nu. Dat is dat aangekondigd, ik, ja. Dat heeft Steve Angelo tijdens de set aangekondigd. Oké. Okay. Ze laten steeds vaker merken, namelijk dat hun comeback niet eenmalig is. Liet ze eerder dit jaar al doorschemen volgend jaar in New York op te treden. Dus uh, nou, jump... in New York. In New York, ja. Joey moet jumping New York. Ja, of staat het niet op je lijstje? Uh, nou ja, New York staat sowieso nog op mijn lijstje. En als het te combineren is met een uh, leuk feestje, dan... Uh... Zeker te weten. Maar ja, dus uh, ze lieten de om in New York op te treden. En ook op het Belgische festival Tomorrowland zullen ze in 2019 zeker weer te horen zijn. Dat beweert althans Steve Angelo, een van de leden van de dancegroep. Hoe dan ook, vertelde hij aan de Belgische media. Hij hint daarmee nogmaals op een blijvende terugkeer van het trio... Swedish House Mafia stond in 2008 en bestond naast Angelo nog uit Sebastian in Crosso en Expo. Ze wisten als eerste dansformatie een concert in Madison Square Garden in New York uit te verkopen. En de laatste vijf jaar gingen de DJ's elk hun eigen weg. Maar in maart dit jaar gaven ze een eerste gezamenlijke verrassingsoptreden in Miami. Het werd tijd voor een hereniging, lichten ze toe. Of is het gewoon een cash cow... Uh... Nou ja, de vraag is waarom zouden ze teruggaan? Uh, Exxon en Rosso zijn echt super succesvol. Uh, elk festival waar ze staan hebben ze een mainstage-positie en dan staan ze op een goede tijd. Uh, ja, de radio draait hun platen. Ja. Ze staan niet in de top 10, maar zijn je gewoon zeker weten top 10 DJs. Dus ze doen gewoon lekker hun ding. Uh, ja, en ze hebben best wel een aanhang. En Steve Angelo, ja, ik vind het persoonlijk niks. Maar in combinatie met die twee is het wel goed. Dus uh, maar ja, waarom zouden ze het doen? Dat is een beetje de vraag. Uh... De, de vraag uh, die iedereen bezighoudt eigenlijk. Ja, waarom doen ze het? Ja. Het, is, het is denk ik niet voor het geld. Want uh, ex en hebben gewoon vol agenda's. En, uh... nou, ik denk dat wat ze in de afgelopen jaren hebben binnengehakt... Uh, dat ze het ook niet meer nodig hebben. Wel dan? Uh, nee, nee, zeker niet. Ja, het is een beetje een achter de handje. Hè. Dus als je uh, een en Rosso niet goed doet, en Steve Van Jello, dan kan je altijd nog dit gaan doen. En dan heb je weer een jaar lang volle, uh, ja, volle velden en volle stadions. Nou, kijk, lekker toch? En ja, voor Tomorrowland. Ja, je kan gewoon inderdaad heel veel geld vragen met z'n drieën. En gewoon een hele goede positie eisen. Dus je kan Tomorrowland afsluiten of iets. Dus dat is goed voor je profiel. Heb wat, je weer hype. Wat zou ze Tomorrowland uh, nou opleveren? Ja, wat zullen die betalen? Dat hangt weer een beetje af. Kijk, uh, Sleeders House Mafia is schaars en schaarste is waarde. Ja, klopt. Dus uh, ja, misschien zouden ze een tonnetje per persoon en dan krijgen ze een goede tijd. En dan weet zeker dat Tomorrowland goed is uitverkocht en dat iedereen over Tomorrowland gaat praten. Ja, dat is natuurlijk ook essentieel. En dat, dat is natuurlijk wel Tomorrowland. Als Tomorrowland niet binnen een tien minuten uitverkocht is, dan is het gelijk al uh, vol dit wordt dit jaar wel minder. Ben jij nog naar Tomorrowland geweest? Nee, ik heb het altijd geprobeerd, maar het is me nog nooit gelukt. Nou, misschien, en, misschien moeten we het volgend jaar... Het lukt hier ja. niet om een kaartje te krijgen. Nee, een, da een dag, dat lukt niet. Uh, je zou hier dan op een camping moeten zitten drie dagen. Maar dan heb ik zoiets. Tomorrowland is zo duur. Er zijn zoveel andere festivals yeah. in Europa waar je naartoe kan. Voor minder geld, uh, leuker... Uh... Nou, die bieden eigenlijk hetzelfde de DJ's. En ja, dan heb je niet zo'n grote productie. Maar dan heb je ook niet uh, die ja, hoge kosten. Nee, ik hoorde altijd uh, de hamburgers een tientje per stuk kosten. Dus, uh, ja, ah, ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nu in, uh, in uh, Roemenië, heb je Told Festival. Ja. Dat is ook drie dagen. En dan heb je ook gewoon uh, alle headliners. Uh, Ultra Croatia heb je natuurlijk. Maar nou, Kroatië is best wel duur. Uh, ik ben zelf naar Barcelona Beach Festival geweest. Omdat zij zes top DJ's hebben op één nacht. En Tomorrowland het smeert het uit over drie dagen. Ja, het is meer uh, de show die er omheen zit, denk ik, bij Tomorrowland. Ja, wat bijvoorbeeld wel leuk is bij Tomorrowland, inderdaad, de productie. Maar dat bijvoorbeeld ook X wel een eigen stage host, Waar hij dan zijn eigen dingen doet. En dan is het wat intiemer. Dus dat is redelijk uniek. Dat bepaalde DJs een eigen stage hosten. Waardoor je een beetje een intimiteit hebt met de echte fans. In plaats van met de massa. En uh, ik zag uh, dit jaar ook dat er in Servië een heel gaaf festival was. Waar David Guetta en Martin Garrix draaien. En dan zie je het publiek gewoon echt losgaan. En uh, ja, dat, dat wil je al als muziekliefhebber. Waar je ja. in Nederland mensen een biertje ziet drinken en praten, gaan uh, mensen leven ervoor echt in het buitenland. Die leven er naartoe. Uh... Hier in Nederland zijn we eigenlijk een beetje verpest ook, hè? Weet ik niet of dat nee, of daaraan nee. ligt. Ja, of, of een beetje te veel van hetzelfde. Dat, dat zou ook heel goed kunnen. Nou, in Nederland is ook heel erg dat urban muziek heel erg booming, hè? Ja, gewoon een heel andere stijl is dat. Ja, ja maar toch hebben we heel veel dancefestivals elk jaar. Dus uh, mensen vinden het toch wel leuk, alleen. Uh... Ja. Ja, oh ja, je merkt ook dat veel van die dansfestivals ook steeds meer, dan kom ik weer terug op dat urban, ook steeds meer urban artiesten gaan optreden. Op ja, maar ook op de mainstage? Nee, nee dat niet, maar. Het, het, is, het super... is gewoon een, een extra stage bij vaak. Ja, ja, ja. Dat is gewoon puur voor de kaartverkoop. Je hebt gewoon oppervlakte en. Uh, het is een het beetje het verbreed, en het moet gevuld worden. Dan verkoop je meer kaarten. Daarom, een beetje lekker mengelmoesje, dat komt altijd goed. En uh, wat denk ik ook opbreekt, en dat denk dat het daaraan ligt, waarom ze niet die dure DJ's van Nederland kunnen halen, is dat hun gaatjes gewoon te hoog zijn. En, ja. he, en heb je ook nog meegekregen wat er tijdens uh, het festival uh, in België misging? Nee. Ik zat op de livestream te kijken en toen ging het uh, helemaal mis. De, de hele muziek knalde eruit. Dat was uh, bij Fatboy Slim gewoon. En die ging gewoon op het podium staan. Hey, met de hele zaal. Het was wel lachen en het, het was ook wel vrij snel uh, weer uh, gemaakt natuurlijk. Maar ja, het is toch wel een dooddoener uh, op zo'n groot festival... dat zo'n man als uh, Fatboy Slim dat het in één keer... boom. Ja, het is lullig, maar uh, ja, het gaat natuurlijk een keertje mis. Uh, ja. Die dingen kunnen gebeuren. Ja, maar toch... Bij zo'n festival. En uh... ja. Ja, uh... ja, mensen gaan toch, volgend jaar het... toch wel winnen, te Tomorrowland. Tot, uh... ja. Tuurlijk, daar gaat de over. Daar hebben ze het al niet meer over. Hoor. Ik, waar ze het nu heel veel over hebben, is die Salvatore Canacci. Ja, en dat ja. vind ik dus heel grappig. Dat ja. vind ik dus heel grappig. Uh... Voor de mensen die het niet meekrijgen, wat was Salvatore Kanazi? Moeten ze het even gaan googlen? Of, uh... nee, ja, nou, kun nou, je de, ik denk als ze het in Google typen dat meteen honderd filmpjes tevoorschijn komen. Ken je Herman komen. van Ijdos nog? Ja? Ja, dat is eigenlijk een beetje de dj zoiets, Zoiets, hè? Maar, dit is niet nieuw, hè? Salvatore Ganocci, dat is een, een danseres. En die was bevriend met X-Wanning Rosso. Dus hij was professionele danseres. En die gaat al twee, drie jaar mee met hun op tour. In iedere keer als X-Wanning Rosso een eigen avond doen... dan staat hij ook op het programma. Dus ik heb drie jaar geleden dit al gezien. En nou opeens wordt het viral. Oké, okay, ja. Yeah. Tot zover dit nieuwtje over de Swedish House Mafia met van alles en nog wat. Nu de nieuwe van Lakeback Look en Shermanology Milkshake. Ik ben er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 Het is hier lekker David Penn en Jabato. Het is de tijd voor... God, God, the ...voor de chart. En vanavond, ja... Een welke, cha uh, welke chart is het nou geworden? Ik zeg, het is vanavond een speciale avond... ...van met jullie twee erbij, dus... ...ik denk, weet je wat, we pakken gewoon... ...de chart. Ja, het werd zeker opeens oh, een hele bijzondere avond. Ja, ja, de, de techno, ja, dat kunnen we. Een nieuwsgierige avond. Ja, we zitten hier vol uh, nieuw, nieuwsgierige gaafjes... Hé, hey maar uh, we gaan vanavond een keer uh, techno doen, de techno-chart. Uh, <lacht> Gaat het ook nog doen? <lacht> ja, waarom, waarom niet? <lacht> nee, ik, weet, ik was echt oprecht. Ik ben benieuwd wat er in de techno-top 10 nou, staat. Daarom, kom nou, maar. We beginnen op nummer 10, vinden we Prozas. Van WebA. op bro. Tinko. Ja, lekker steven. Die staat op 10. Die staat op nummer 10. Ja, en. en voor de mensen die uh, live meekijken in de studio... Die, die zien een Jugger Joy he helemaal in zijn element. Dus dat, dat gaat zo meteen uh, wat moois worden. Maar hij gaat helemaal los. Maar op nummer 9, daar vinden we Webba met She Lost Control. En wat vinden we daarvan? Nou, die voorkant was echt wel een stukje beter. Uh. Dat, dat dacht ik ook. Wat, wat klopt hier niet? Ja, op, nummer, nee, op nummer 8 vinden we ook Webba met Katars. Ik moet zeggen, ik vind dit wel uh, nog de, de beste van de drie. Echt? Ja, niet? De eerste was gewoon echt vol energie. Uh. Voor de mensen, dit was nummer tien. Lekker gaan. Ja, ik ben wat uh, van de melodieuze uh, drinks. Maar ja, iedereen zorgt zijn smaak. In ieder geval, Drumcode heeft gewoon drie platen in de top tien staan. Op nummer zeven vinden we Camel Fat met DMT. Ja, die zijn uh, nou een plaat cola helemaal losgegaan, hè? Hé, hey, ik, ik heb het te morgen en zet nog even geluisterd. Goeie shit. Ja? ja. Lekker? Ja. Ja, ik, ik, ik, vind, ik vind het lekker hoor, zo... Ik zie Dennis een beetje waterig uit zijn ogen kijken en denk, ah, dat is wat leuker van ja, Tomorrowland Al die mensen die kopen hun kaartjes Zodat wij gratis setjes kunnen luisteren achteraf ja, ja. En, en je staat niet in de rij voor hamburgers van 10 euro Je bent ja. zelf een hamburger Op nummer 6 <laughs> Die krijgt <je laughs> terug Op <laughs> nummer 6 vinden we Adam Bayer en Green Velvet Met Space Date die, ah, die past wel bij het weekend van aankomend uh, weekend ja, space? Nee. Op nummer 5, Victor Ruiz met The Eye of the Beholder. En dan op nummer 4 vinden we Umek met Collision Wall. Oeh, wat een beuker. Ja, ik heb weer een nieuwe plaatje voor het weekend. Ja, jij gaat helemaal los. Uh, <laughs> ja, uh, nummer nee. 10, nummer 2 en nummer 1. Die uh, ga ik wel even aanschaffen. En dan die felbegeerde Top 3. Op nummer 3 vinden we daar Enrico Sanquilano. Met Hidden Tea. Oh, ik denk je dijkt net nummer 1. Nee joh. Ja, die krijgt ook jouw... Uh, ik ben benieuwd naar de vrouw. Komt u dan, hè? Lekker zwaar, hè? Ja, toch jammer dat Dennis geen koptelefoon op heeft, hè? Zo. <laughs> Deze gaat hard. Ja, geen hogere sfeer, hè. Dat, uh... En dan moeten we nog naar de nummer 2 gaan. Daar vinden we Joy Hauser met Galaxy Face. Graftech Records. Ik vind dit mooi. Ik ben heel nieuwsgierig wat er gaat komen. Eventjes uh, fast-forward. Zo! Als we hier flinke lampen in de studio hadden, uh, dan hadden we een... Uh, hier beginnen we ook meer nodig, alleen in donkere ruimte. Weet niet. Gewoon, nee. En wie weet hoe je dan uh, Dennis nog in de darkroom te eten. Niet Aha. te missen. <laughs> Onderwegeen Binnen we Adam Bayer en Bart Skills met... Your mind Oh ja, ja, ja, deze heb ik al een paar keer ergens voorbij horen komen. ja. Dit vind ik dan weer een uh, beetje... Ja, dit is de Ibiza hit van het jaar. Uh. Is dit de Ibiza hit? Ik vind hem uh, een beetje een vreemde eend in de bijt in deze chart. Ja, maar er is echt al een dikke, dikke hit. Uh. Ja, toch wel? Ja, ja. Een plaat die heel veel uh, wordt gebruikt, dat, dat is, uh, even kijken, Bella Ciao oh, van de El God. Professor. Oh, jezus. En had ik al gezegd dat ik zo'n rukplaat vind. Niet dan? Ja. El Professor, wat een rukplaat. Het moet er gewoon nog een keertje uit. Maar dit is dus... Uh, de plaat van die pizza, zeg jij. Ja, Hij is een uh, filmpje op gegaan hè, met Carl Cox. Ja, Carl Cox, uh, die, die zou dit uh, helemaal suf uh, draaien. Maar ik vind het uh, ja, toch. Uh, nee, nee, nee, nee. Het is niet mijn stijl. Ik ben meer van deze plaat. Jerome Robbins met Groove Yet. Gewoon een Earth and Days remix. Gewoon lekker. Relaxed. Zomersweertje. Dat de zomer nog maar lang mag duren. Cocktailtje erin, in de hand. Ik denk dat het ook wel lekker is, toch Jo? Ja, ik herkende die voetblok al, nu is het inderdaad deze plaat op. Ja, ik, ik vind het gewoon heel lekker relaxed. Is dit een 2018 versie of... Uh... Nou, 2019. Oké. Okay. Zo meteen naar het nieuws verkeer van 10 uur. Staat er staat een van beide heren, Jumping Joey, of die alien zit niet bij, zoals Ik zeg, nu eerst, True Yes.